Nu volgen de laatste veertien delen van een bewerking van Moordbrigade Stockholm... ...een serie hoorspelen geschreven door Anton Quintana... ...naar de boeken van Kjewal en Balu. Negende deel. Wees alsjeblieft niet boos op me, Philip. Omdat ik je pistool heb weggemaakt. Ik denk dat je hem toch wel weggooit, want waarom had je anders al die stenen in die tas... ...toch zeker om in het water te gooien. Ik moet nu echt stoppen. Maar ik zal veel aan je denken. Veel liefst, Monita. Wel, ik ooit. Ik mag wel vertellen. Kijk je vanop, hè? Dit verklaart alles. Ja. Maar Mauritson hangt toch voor die andere moord. En die meid zit veilig en droog in het zuiden. Al weken. <laughs> denk je dat we er nog... Uh... Nee, dat denk ik niet. Ik denk niet dat we er ooit nog kunnen opsporen... Dat kan in Spanje zitten, in Italië, Griekenland, overal. Zelfs in Noord-Afrika. En tegenwoordig zwerven er zoveel hippies door die streken... dat Interpol ons al aan ziet komen. Dat proberen natuurlijk. Ja, natuurlijk routine. Maar als je de lijst ziet van verdwenen meisjes... opsporing verzocht om je rot te lachen... En die doen niet eens moeite om niet gevonden te worden. Nee. Die monita die zal heus wel gaan in een of ander klein gat. Lekker bij de Middellandse Zee. Tussen de vissers en de boeren. Nee hoor, die meid zit goed met haar 70.000 kronen. <laughs> Is niet te geloven. Fantastisch. Je zou het er bijna gunnen. Er dus heeft anders iemand doodgeschoten. Ja, die stomme zak van de leraar, die voegt er anders wel om. Maar je hebt gelijk, we zullen er maar vandaag aan doen: die foto laten verspreiden enzovoorts, een element samenstellen. Maurits zal hem de achternaam vragen. Jezus, ik moet niet aan het, aan het spoel van Maurits denken als hij hoort hoe de vork in de steel zit. Dan wordt hij echt gek, denk ik. Martin, ik heb je laten komen omdat ik een gesprek heb gehad met de chef van de Rijkspolitie. En dat gesprek betrof jou. Zo. Ja, hoe is het nou met je? Hoe bedoelt u? Nou, je werkt pas weer twee weken tenslotte. Je gezondheidstoestand. Nou, voor zover ik achter, begrepen, ben ik er helemaal genezen. En als ik vraag mag psychisch, heb je de schok ook psychisch helemaal verwerkt? Ja, daar zou een diepgaande psychiatrische analyse van te vast moeten komen. Ik geloof zelf wel dat ik helemaal daarop ben. Niet uh, noemenswaardig veranderd, maar zo te zeggen. Maar ja, wie ben ik om dat te beoordelen? Nou, je zo lang ziek bent geweest, weg van het werk. Heb je veel moeite om weer op gang te komen? Nee. Dat onderzoek van dat sterfgeval aan Berskatam. De gesloten kamer? Wat? Dat betrof die gesloten kamer. Wat wou je daarvan zeggen? Dat heb je niet goed gedaan, echt niet. Dat heb je zelfs slecht gedaan, moet ik helaas zeggen. Alles lijkt totaal verward. We kunnen alleen maar dankbaar zijn dat de pers geen belangstelling voor die zaak heeft getoond. Een goede raadsman zou Mauritson kunnen vrijpleiten. Jouw technische bewijsvoering is zwak op veel punten, en al die veronderstellingen maken de zaak er niet verbeter op. Ramen die vanzelf in het slot vallen, en zo'n zo kogelhuls die veel te erg geleden heeft onder invloeden van buitenaf. Het is dat Mauritson zelf met die rare bekendings voor de dag is gekomen... Maar dat is toch vooral het werk van Olson geweest, nietwaar? O, zeker, ja, ja. En van Gunsvold. En van Koolberg. En niet het de van Melander. En zij hebben dat pistool gevonden, niet ik. Maar uh, mag, ik, uh, mag ik iets vragen? Ja, wat is het? Is dit een inleiding tot de mededeling dat mijn bevordering niet doorgaat? Kijk eens, Martin. De chef en ik hebben veel over deze kwestie nagedacht. Ik moet zeggen... Ja, we zouden het nog een jaartje willen aanzien. Uitstellen dus. In je eigen belang ook. Is afwachten of je weer helemaal in balans komt. Wat vind je daar zelf van? U raadplegt mij over mijn eigen benoeming. Nou ja, ik hoop dat je begrip voor ons besluit kunt opbrengen. We hebben echt het gevoel dat je psychisch nog niet helemaal in evenwicht bent. We willen afwachten of dat, eh, nee, of dat permanent is of een voorbijgaand gevolg van je ziekte. Dat is permanent? Wat? Ja. Als ik u was, zou dat een andere kandidaat voor die post van de zoeken... Ik moet zeggen dat ik het voor één keer met uw besluit eens ben. Ja, helemaal eens. Het is ontegenzeggelijk een zeldzaam verstandig besluit van u... ...mij geen bureauchef te maken. Ik eh, moet u feliciteren. Daar. Bedoelt u mij? Ja, die anders. Waarom hang je daar zo rond? Ik wacht. Op vervoer. Accent. Wacht op vervoer? Ja. Nee, ja. Hoezo dan? Er gaan geen bussen meer. Nee, maar misschien dat u me helpen kan. Helpen? En hoe dan wel? Nou, zoals u ziet ben ik een beetje verlaat en ik zou u eventueel contact in opnemen via de radio. Zegt ben jij niet goed bij jou? Kan je, je eigenlijk wel legitimeren? Wat denkt u dat de boodschap over de radio gaan ontroepen voor Jan en alle je legitimatie, een vlug beetje. Ik zou me kunnen legitimeren, maar ik wil het niet. Zo? Nee. Wilt jij niet? Nee. Denk jij dat jij flink bent? ik flink ben, Willem? Ik hoef helemaal niet flink te zijn om een agent het grote bek terug te geven als hij begint wat onbestroft te zijn. En net zo min als ik moet legitimeren zonder enige aanleiding, terwijl dus ik op straat op een taxi staat te wachten. Ja, wat wachten zij weer? Goedendag. Bent u, uh, hoofdinspecteur Beck? Inderdaad. Ho, ho. Hoofdinspecteur, bent ben ben ben ben u uh, mijn legitimatie nou nog zien? Dat moet wel, agent. <tie> Niks, inspecteur, een vergissing. Nee. Wat was dat? Oh, een misverstand. Oh, sorry dat ik zo laat ben. We hoorden dat het vliegtuig niet kon landen vanwege de mist. En toen ineens dat hij al geland was? Ja, die piloot waagt het er wel op, denk ik. Alricht is de naam, Bek. Uh, iedereen begint altijd te hinniken als ik Alricht zeg. Ja, gieren dus. Oh, nou, ik ken het niet zo gauw hoor. Ah, ik moet ook toegeven dat het een onnozele naam is. Vooral omdat ze hem graag uitspreken als All Right. Herbert Alrecht, zo heet ik. Ah, geef mij uw koppen, man. Ik moet zeggen, ik zit hier al bijna 25 jaar in het district. Maar dit is nieuw voor me. De Rijksmoordbrigade uit Stockholm. Ah, wat een toestand. En u komt helemaal hierheen om een moord op te lossen. Nou, ik sta ervan te kijken hoor. U bent dus zo gezegd een... Eh, Expert in moordzaken. Nou, als u het zo zeggen wilt, maar aan mij hoeft het niet. Nou, zullen we dan maar? Ja, natuurlijk. Het is nog een hele reis. Jammer dat het zo donker is. Dan ziet u niks van de omgeving. U weet toch dat dit het mooiste stukje van Zweden is? Nou, ik hoop er nog veel van te zien. Ik zit al bijna 25 jaar in dit district. Mm -hmm. Nou, het heeft zijn voordeel om in een kalme, en gezonde omgeving te werken. Ja, maar af en toe blijkt dan dat die omgeving ook zo kalm en gezond is als je wel zou willen. <laughs> maar dit is nieuw voor me. De Rijksmoordbrigade uit Stockholm. Wat een toestand. Ja, nou. Zal vast wel lukken, maar eh, of anders dan... Eh... <laughs> of anders lukt het niet. Uw collega is niet meegekomen. Leonard Kolberg. Nee, die is met de auto onderweg. Die verwacht ik morgen. Oh, die zaak zal snel uitlekken. Ik zag vandaag al een paar figuren in het dorp. Journalisten, denk ik. Ja, we zijn hier niet aan dat soort dingen gewend. En ook niet aan dat soort belangstelling. Dat is een mens verdwenen. Dat is niks bijzonders. Nee, maar dat is het punt ook niet. Helemaal niet. Nou. Zo, meteen bij de kop pakken. Wie wil niet? Als je niet vervelend vindt. Ik vind nooit iets vervelend. Dat ligt niet in mijn huis. <laughs> maar ik ben dus ook niet degene die het vooronderzoek blijft. Ja, de persoon in kwestie komt misschien nog wel eens terecht. Zo gaat dat meestal. Ja, dat geloof ik niet. Voor zover ik niet wil zeggen. Overigens is alles zo klaar als een klontje, dat zegt iedereen. Waarschijnlijk hebben ze gelijk. Al dit gedonde, ja, sorry, dit gedoe met de Rijksmoordbrigade en zo, komt door buitengewone omstandigheden. Wie zegt dat? chef, de waas. De commissaris in hoor. Ja, die. Hmm. Ah, oké. Okay. We laten het nog verder zien. Dit hier is de nieuwe weg naar het Vliegveld. En hier komen we uit op de hoofdweg tussen Malmö en Instad. Is ook nieuw. Zie je die lichtjes daar rechts in de verte? Ja. Dat is Zweedala. Ook nog politiedistrict Malmö. Dat is een verdomde district zo groot moet zijn. Heb hmm. je bezwaar als ik het raam voor je overdraai? Helemaal niet. Oh, de mist was maar heel plaatselijk. Eigenlijk alleen boven het vliegveld. <laughs> dat zijn de nieuwe geuren van het platteland. Benzine en dieselolie. Ja. Dat mengt met aarde en mest, hè? <laughs> ja, er is er nog wat. Wat ruikt de sterkst? Bietjelo. Een hooi. Doet me denken aan toen ik nog een jongen was. Hmm. Zeg, je kan wel merken dat je deze weg al honderden keren gereden hebt. <laughs> Rijdt ik te Ik weet veel. Ik ben geen verkeerspolitie. Ik, oh, <laughs> ik ken hier iedere boog weet zelfs ongeveer welke andere wagens er op de weg zijn. Containers voornamelijk op het moment. Mm -hmm. Als ik het goed begrepen heb, wou je in het hotelletje logeren? Ja, dat klopt. Nou, ik heb daar in elk geval kamers besproken. Dat is prachtig. Nou, daar zijn we dan. Dit is anders leuk. Geen nachtleven hier. Nee, dat mevrouw, niet. Rustig en vredig. Prettig. Eh, ik heb hier mijn hele leven gewoond en heb nooit ergens over te klagen gehad... ...voor deze affaire. Mm -hmm. Kijk, dat lage gele gebouw, dat is een politiebureau. Oh ja. ja, natuurlijk dicht nou. Ik kan de boel open doen als nee, je Nee, nee, alsjeblieft van mij, hoeft dat niet te doen? Het hotel staat om de hoek. Die tuin daar, die hoort erbij. Maar het restaurant is op dit uur niet meer open. Als je wilt, kunnen we naar mijn huis rijden voor een pilsje, een brood. Nou, als je niet erg vindt, liever niet. Dat directe vliegen heeft een eetlust van gekomen ontnomen. Zeg, eh, lijst, nou. is dit eigenlijk verder naar het strand? Het strand? Ja. Nee, dat kan je niet zeggen. Hoe lang, uh, hoe lang rij je erover? Wat is op zijn hoofd. Oh. Nou, als je er niks op tegen hebt. Ik vind het best. Nou, dan gaan we daar de hoofdstraat in. <laughs> ja, dit is de grootste bezienswaardigheid van het dorp. De Hoofdweg. Hoofdweg met een grote H. De oude weg tussen Malmeu en Ustad. Als we rechts afslaan, zit je ten zuiden van de Hoofdweg. Dan ben je echt in Schone. Boerderijen en de Witte Kerkjes. Oh, je bent de zee al te ruiken, hè? Ja. Daar, het strand. Wil je dat ik even stof? Ja, graag. Nou, als je eruit wilt, ik heb wel een paar extra laars in de achterbak. Heel graag. Zeg, waar... Waar zijn we nou precies? In bus, hè? Die lichtjes daar zijn Trelleborg. De vuurtoren links is Smuggerhug. Ja, verder dan daar kan je niet komen. Dat is de zuidelijkste punt van het land. Het aangenaamste van de Rijksmoordbrigade is... dat je af en toe eens op een platteland komt, hè? Hier. <lacht> ja. door een deinende laag van zeeweer En dan eh, al die geuren, bier, vis en teer. We moesten daar dan maar eens heen gaan over een tijdje als die zaak door zit. Daar nou, hou ik je aan, Maarten. Zie je eigenlijk op tegen die zaak? Nou ja, ik... verwacht er niet veel van. Het komt meestal niet op uh, routine en treurige herhalingen. Ik zou wel eens zo gedeprimeerd moeten zijn eigenlijk. En met wie moet je dan werken? Nou, ik heb alleen nog uh, de heer Olricht ontmoet. Hm? Hoe heet hij dat? Olricht. Hij zegt dat iedereen altijd grapjes over zijn naam maakt. Meneer Allright. <laughs> ja, precies. Ja, ja. Het is ook wel echt een naam. Herkat Allricht heet die man voluit. Je zal hem weer op een schep zijn zullen zo naam. Valt hij mee? Wat nou, god. Kleine man met oogbenen. Ja, klein, klein. Naar de normen van dat korps Draagt groene kap met veters. Je kent die dingen wel. En eh, een pak met een grijs-bruin streepje. Plus een safari safarihoed. Hij ziet eruit als een, als een boer. Tenminste, iemand van dat land. En bruin natuurlijk. Yeah. De hele dag buiten tussen de bietenvelden. Goed lachse man is het eigenlijk ook. Maar is, dat kan misschien uh, meer verlegenheid zijn met de hele situatie. Hij is representatief voor een bepaalde categorie plattelandspolitie. Past helemaal niet in de lieve uniforme stijl. Ja, dat hij zal ja. dus gedoemd zijn om te verdwijnen. Net als de witte walvis, de Indische olifant en het koolwitje. Ja, ja, ja zoiets. Ja. Nou, maar ver is het nog niet. Op dit moment is hij springleven. Gezond als een visje. Ik denk dat hij uh, ouder is dan ik. Maar hij ziet er wel een stuk jonger uit. Maar echt gezonde buitenleving. Ja. Zijn liever gaan dan naar het bureau... De heer Alrecht zal me wel verwachten. Heb je goed geslapen? Ja. ja. Dus, uh, kijk om weer eens een pyjama te ja, ja, dag. Ik bel je weer gauw, hè, ja? Goed. Dag. Dag. Tijdens werkdagen half negen tot twaalf. en van 1 tot half drie donderdags. ook van zes tot zeven zaterdags gesloten. Hey. en zondags? De zondag wordt niet genoemd. Dan <laughs> wordt de misdaad gestaakt. Gewoon verboden. Geen oh. misdrijven als het politiebureau dicht is. Als je nou uit Stockholm komt, dan kun je je toch nauwelijks voorstellen dat het op zo kan zijn. Ik, ik ben nij brengen. Ach, ik ben het wel tevreden. Ja, ik ben dan ook geen beroemde detective geworden. Hè. <laughs> je bent trouwens uh, al gesignaleerd in het dorp. Oh ja? Ja, nou, mensen kennen je niet en hebben gehoord dat er een beroemde smeris in het hotel zou logeren. Ja, ja dat moet ik dan zijn nu ja, Ik hoorde ook nog dat we volken vandaag gaan oppakken. oh ja, zeggen ze dat? Ja, ze zeggen ook jammer, want ze gerookte bokken was verdomde goed. Mm -hmm. <laughs> Zo, dus dat is de algemene opinie? Ja, maar daar hoeven wij ons dus niks van aan te trekken. Ja, dus moeten horen wat ze allemaal zeiden toen ik voor het eerst deze goed ging dragen. En <laughs> toen was hij nog nieuw... Zo. Welkom bij Anders Leus lokale afdeling in het politiedistrict Trelleborg. Dit is het dorpscentrum. Hier is het ziekenhuis, politiebureau en de bibliotheek. Ik wil naar boven. Mm -hmm. Alles nieuw, zoals je ziet. Ja, het ziet er goed uit. Uh, prachtige stellen. Heb heb er vorig jaar twee keer gebruik van gemaakt. Hier is mijn kamer. Kom binnen. Yep. Maak het je makkelijk. Ze hebben al uit Trelleborg gebeld, de chef van de recherche, heeft. hoofdcommissaris ook. Ze lijken me nogal teleurgesteld omdat je hier je tent hebt opgeslagen. <laughs> ik denk dat ze vandaag nog hierheen zullen komen. Op zijn minst chef. Als wij tenminste niet richting Trelleborg gaan. Mm -hmm. Nee, blijf het liefst hier. Oké. Okay. Nou, hier zijn de papieren. Wezen ze? Ja, kunnen we het mondeling doornemen? Oh, mij niks liever. Fijn. Mm, uh, hoeveel mensen heb je hier? O, eens kijken. Vijf. Klerk, meisje en drie agenten als er geen vacatures zijn. Eén surveillancewagen. Heb je trouwens al gegeten? Nee. Heb ik trek? Ja. Tja, wat zullen we doen? Naar boven gaan? Brita komt om half negen en doet de zaak open. Nou, als er iets uh, bijzonders is, dan belt ze naar boven. Ik heb koffie en thee en brood, kaas, marmelade en eieren. Ja, ik weet niet precies. Weet koffie? Die voor thee. <laughs> dus al ook een leuk. Ah, neem de papieren mee, dan gaan we meteen, oké? Okay? la. en een Walt-pistool. Mm Hou -hmm. oh, je van schieten? <laughs> ja, maar niet op mensen. Dat heb ik nog nooit gedaan. Zelfs nog nooit op iemand aangelegd. Die wapen is trouwens mijn dienstpistool, maar ik heb hem nooit bij Ik heb ook een wedstrijdrevolver, maar die ligt beneden in de kluis. Mm -hmm. Ben je goed? Oh, soms ben ik wel eens. <laughs> ik heb natuurlijk het insigne, het insigne. Je bedoelt het, het houwe insigne. Maar dan ben jij toch Ah, Ach, gelukkig. En jij? Ik, ik schiet als een thuis langs. <laughs> ja, nee, er is nooit sprake geweest van welke insinger dan ook. Maar je hebt wel eens ook mensen geschoten? Ja, maar nooit iemand gedood. Oh, dat dus dan tenminste niet. Ik kan de tafel afruimen, maar anders eet ik natuurlijk altijd in de keuken. Ik ook. Ben je ook vrijgezel? <hijf> Met of meer, ja. Kijk eens dan. Van alle moderne snefjes, wil hij? Ja, praktisch. Ik zal eieren bakken. Nou, zal ik dat thee uh, maar aan zetten. Okay. Mm -hmm. Doe ik tenminste ook wat. Het is goed dat je daar ook de voorkeur aan geeft. Ik zeg dat het goed is dat je daar ook de voorkeur aan geeft. Aan wat? Nou, de hele zaak mondeling door te nemen. Al die papieren, daar heb ik zo mijn buik van vol. Allemaal papierwerk geworden. Alleen maar verzoeken en vergunningen en kopieën en formaliteiten. Vroeger was het levensgevaarlijk om hier van de politie te zijn. Twee keer per jaar, dan heb je hier de bietencampagne. Dan kwam er allerlei vreemd volk hier. Gezopen en gevochten bij het leven. Ah, af en toe, dan moest je er wel mee bemoeien. <lacht> Dat was het zaak om de eerste klap uit te delen... als je niet in elkaar geslagen wil worden. Er is een hoop gedonder vaak, maar het had toch wel iets. Nou gaat alles anders. Geautomatiseerd, machinaal. <lacht> de bietenrooi, bedoel ik. Ah, daar zou ik het dus niet over hebben. We vergeten de papieren voorlopig. Wel nou, ja. De feiten zijn heel simpel. De dame in kwestie heet Sigrid Mos. Ze is 38 en werkt in een tienroem in Trelleborg. Ja. Gescheiden, kinderloos. Woont alleen in een huisje in Domme. Er is een eindje de kant van Malmö op. Maar dat wil dus zeggen in westelijke richting langs weg 100 in. Zeg, je hebt niet veel vertrouwen in mijn oriënteringsvermogen, nou, Je zal de eerste niet zijn die je in deze buurt verdwaalt. Trouwens, de laatste keer dat ik in Stockholm was, toen we ook een praatje gaan maken met de commissaris. Ja, de oude dan, die eerst in Malmö heeft gezeten. Ja, ja. Ja, de nieuwe ken ik, godzijdank niet. Maar goed, ik kwam eerst per ongeluk in het gebouw van de communistische partij terecht. Daarna in het stadhuis, waar een soort oppas om per se de blauwe halbal laten zien. En toen in het raadhuis. De portier vroeg in welke zaal ik moest zijn en waar ik van beschuldigd werd. Enfin, toen ik eindelijk bij het goede hoofdbureau aankwam, was de goede brave commissaris al naar huis. Dus, geen praatje. Daarna heb ik de nachttrein naar huis genomen. En de hele weg heb ik gewoon zitten genieten, man. 600 kilometer naar het zuiden. Wat een verschil. Uh, het is een afgrijzelijke stad, dat Stockholm. Maar jij houdt er natuurlijk van. Nou, ik heb er een hele leven gewoond. in is toch wel een Malmö is beter, maar niet veel. Uh, ik zou er niet willen werken. Ja, behalve als ik hoofdcommissaris werd, natuurlijk. <laughs> uh, Stockholm, daar praten we me niet eens over. Uh, Sigrid Mort. Sigrid had vrij, die dag. Had de auto naar de garage gebracht voor een beurt. Dus nam ze de bus. Ja, anders was. Ze moest wat dingen doen. Ging naar de bank en het postkantoor. Mm -hmm. Ja, daarna verdween ze. Nam niet de bus. De chauffeur kent haar en zegt dat ze niet is ingestapt. Niemand heeft haar daarna nog gezien. Het was op 17 oktober. Het was ongeveer 1 uur toen ze uit het postkantoor kwam. Ja, de auto staat nog in de garage. Die is niks opgeleverd. Ik heb hem zelf doorzocht. Vingerafdruk en zo, allemaal negatief. Geen enkele leidraad, zo gezegd. Helemaal niks. Ken je er uh, persoonlijk? oh ja. Voordat die invasie van stadsmensen begon, ken ik het kleinste kind in het district. En nou is het wat lastiger. Er wonen lui in oude krotten en in onbewoonbaar verklaarde huisjes. Die schrijven zich niet in bij de gemeente. En als je er komt, blijken ze vaak alweer verhuisd. Mm -hmm. Is er iemand anders komen wonen? Alleen de geit in de macrobiotische tuin is er dan nog. Ja. Maar uh, Syfereer Bart was anders. Ja, een gewoon soort mens. Ik woont hier al meer dan twintig jaar. Oorspronkelijk komt ze uit Trelleborg. Maakt een hele stabiele indruk. Ik had altijd gewerkt en zo. Hm. Misschien een beetje gefrustreerd. Maar dat is doodnormaal in dit land. Eh, ik rook bijvoorbeeld te veel. Ja. waarschijnlijk ook frustratie. Ja. Zeg, wacht eens even. Ik neem jij dat even mee, kopjes en uh, die ja. die eieren? Dan gaan we allemaal maar op een andere kamer zeggen. Dus dat is wel een keer. Zo. Uh, zeg wat ik uh, zeg wel, dat uh, ze kan dus ook gewoon vertrokken zijn. Ja, ja, uh, ja, ja, dat kan natuurlijk. Maar ik geloof er niet in. Uh. Hier vandaan vertrek je niet zomaar. Ja. Volkomen onopgemerkt. Nee, dat is zo. Je laat bijvoorbeeld niet je huis onder meer achter. Mm -hmm. Ik ben samen met rechercheurs uit Prelleborg in het huis van de geweest. Anders was er nog alle papieren, persoonlijke bezittingen, sieraden en dat soort dingen. Ja. Koffiekan en één kopje stonden op tafel. Ik bedoel, alles achteruit eruit of ze even weg was gegaan en zo terug zou komen. Ja. Wat denk jij er eigenlijk van? Nee. Nee? Ik denk dat ze dood is. Hm. En die, uh, die toestand met Volker Bengtson? Ja. Daar moet jij meer van weten dan ik. Misschien wel, misschien niet. Wat ik weet is dat ik Volker Bengtson... maar bijna tien jaar geleden uh, voor een seksmoord heb gepakt... Het hmm. gebeurde niet zomaar. Dat was een hele vreemde man. Wat er daarna met hem gebeurd is, dat weet ik niet. Ik weet het. Iedereen hier in het dorp weet het. Hij werd toerekeningsvatbaar verklaard. Hij zat 7,5 jaar uit in de gevangenis. Hmm. Toen kwam hij hierheen en kocht een huisje. Hij moet wat geld gehad hebben, want hij kocht ook een boot en een oude vrachtwagen. Oh ja. Leeft van het roken van vis, die hij voor een deel zelf vangt en voor een deel opkoopt van wat ongeorganiseerde vissers. Dat is niet bepaald populair bij de beroepsvissers, maar ook niet direct onwettig. Tenminste, niet dat ik het weet. Hij rijdt dus rond met die vrachtwagen van een verkoop gerookte bokking en verse eieren. Ja. Voornamelijk aan een paar vaste klanten. Volk is hier geaccepteerd als een geschikte vent. Ja. Nooit de vlieg kwaad gedaan, praat weinig en bemoeit zich niet met anderen. Teruggetrokken type, zou ik maar zeggen. De keren dat ik hem tegenkom. Uh, ik krijg het gevoel dat hij zich verontschuldigt... ...voor het feit dat hij er is. Maar... Maar? Maar iedereen weet natuurlijk... ...dat hij een moord op zich geweten heeft. Gepakt en veroordeeld voor moord. En bovendien een nog een vrij gruwelijke moord... ...heb ik begrepen. Ja, dat was op... de. aan um, de steenstroom. Dat was inderdaad weerzinwekkend, Fysiekelijk. Maar... ...hij werd uh, seksueel geprovoceerd. Vond hij dan. Dan moest hij dan nog eens een keer provoceren... ...om te kunnen pakken... Ik begrijp niet hoe je door dat psychiatrisch onderzoek gekomen is, hoor. Ach, ik ben ook in Stockholm geweest. Snelkeuzes in gerechtelijke psychiatrie. In 50 van de gevallen, als je het mij vraagt, zijn die artsen nog gekker dan hun patiënten. Maar hoe dan ook, ik kreeg de indruk dat Volker wel degelijk was Een mengeling van, eh, van sadisme, moralisme en vrouwenhaft. Kent u zich voor dit, hoor? Nou, dat zou ik denken. Zijn huis staat nog in 200 meter van het haren vandaan. Hmm. Ze zijn buren. Ze dus zijn een van zijn vaste klanten, maar hij staat er nog veel slechter voor. Dat is niet alleen waarom iedereen hem verdenkt. Het punt is dat hij gelijk met haar op het postkantoor was. Getuigen hebben ze met elkaar zien praten. Hij had zijn wagen op het plein geparkeerd. Hij stond achter deur in de rij en was ongeveer vijf minuten na haar klaar. Nou, jij kent Volker Bengts op jouw manier, dus vraag ik jou. Wat denk jij? Denk je dat hij eventueel... Uh, kan hier? Ja. Nou, wat mij betreft, als ik eerlijk moet zijn, en dat ben ik altijd, dan is het zich weer dood. En dan staat Volker dat er verdomd slecht voor... Ik geloof niet in toevalligheden. Jij zei iets over een man gisteravond. Ja, dat hij te veel drinkt. En de kapitein, maar zes jaar geleden kreeg hij een of andere geheimzinnige leverziekte. En werd hij uit Ecuador naar huis gestuurd. Hij is niet ontslagen. Maar omdat hij niet gezond werd verklaard, kan hij niet meer aanmonsteren. Mm -hmm. Hij kwam hier wonen en bleef maar zuipen. En toen duurde niet lang meer of ze gingen scheiden... Nou woont hier in Malmö. Heb je geen contact? Ja, jammer genoeg wel. Puur lijfelijk contact, zou je kunnen zeggen. Het zit zo dat zij de echtscheiding wou. Hij was er tegen, vierkant tegen. Maar zij kreeg natuurlijk te zien. Ze waren lang vertrouwd geweest, maar hij was meestal op zee. Kwam één keer per jaar of zo thuis en dan ging het kennelijk goed. Maar toen ze echt samen moesten leven, toen werd het een ramp. En nu? En nou is het zo dat hij hierheen komt als hij een stuk in zijn kraag heeft om over de zaak te praten... Maar er valt niks te praten en meestal eindigt het ermee dat hij erop schudt. Uh, ja, dat is koons. Dat zeggen jullie in Stockholm. Aftuigen, hè? Hm. Hm. Huisvredenbreuk heet zoiets in politietaal. Dat is een idioot woord trouwens. In ieder geval moest ik twee keer tussen beiden komen. De eerste keer kon ik hem met praten tot reden brengen, maar de tweede keer ging het minder goed. Toen moest ik hem tenslotte een opdonder geven en meenemen naar onze mooie nieuwe cel. Zichtbrit. Brits zag er verschrikkelijk uit die keer. Bond en blauw. Een gemene plek in haar nek. Dat is niet zo best. Ach, ik ken heel Mort. Hij drinkt bij vlagen, maar ik geloof niet dat hij zo slecht is als hij eruit is. En hij houdt van zich, Brits. En dus is hij jaloers. Maar ik geloof niet dat hij daar echt aanleiding toe heeft. Als hij iets doet, dan zou ik het al moeten weten. Hier weet eigenlijk iedereen alles van iedereen. Maar ik weet het meestal. En wat zegt Mort zelf? Hij is in onder ondervraagd. Hij is een soort alibi voor de 17e. Was in Kopenhagen die dag, zei hij. Nam de veerboot Malmehus. Maar, eh... Uh, je... Wie heeft het gehoord, weet je dat? Ja, dat weet ik. Inspecteur van de recherche in een mansum. Oh, ouder een goeie. Nou, dus Mort staat er met andere woorden gezegd ook niet zo best goed voor. Nee, maar hij staat er verdomd veel beter voor dan Volker Bengston. Als dat tenminste niks gebeurd is. Maar ze is verdwenen. Niemand heeft er meer gezien. Oh, dat is dan voor mij meer dan genoeg. Niemand die haar kent kan daar een zinnige verklaring voor geven. Hoe ziet ze dat trouwens uit? Nou, we willen liever niet aan denken hoe ze er nou uitziet. Jij neemt dingen bijvoorbeeld aan? Inderdaad, ik zeg alleen wat ik denk. Uh, hier heb ik een foto van, hè? Merci. Kijk zelf maar. Hier tussen het papier. Ja. Ja. Is hem dat? Ja, ja dat ja. is hem. Ja, ja. ja. ja. ja. ja ze besteedt wel veel aandacht aan make-up en kapsel. Hm? Ja. Nou, ja, zo ziet ze het er dus uit. Knappe meid. Ben jij nooit getrouwd geweest? <laughs> begin je mij nou te verhoren? Nou, dat moet nog eens een grondig begin. Oh, nee, maar niet kwalijk. Dat stopt eigenlijk nergens op. Er een relevante vraag. Ik wil het antwoord geven, hoor. Ik heb vroeger iets gehad met een meisje de Abraka's. We waren verloofd. Maar ik mag doodvallen, zoals met een vleesetende plant. Hm. Na drie maanden had ik er meer dan genoeg van. Maar een half jaar had zij er nog lang geen genoeg van. Nou, vanaf die tijd heb ik me nooit meer aan een vrouw gewaagd. En geloof me, ik weet het uit ervaring... ...het gaat best zonder vrouw. Als je er eenmaal aan gewend bent, is het een enorme opluchting. Ik voel het iedere dag als ik wakker word. En die verloofde van me... ...die heeft nogal drie keren het leven zuur gemaakt. Uh, intussen is ze natuurlijk al een paar keer grootmoeder. Uh, het is een beetje een ellendig gevoel om geen kinderen te hebben soms. Maar vaak denk ik er ook anders over. Als je ziet wat er allemaal mis is in de maatschappij... Wie dan kinderen moet grootbrengen. Mag ik nou eens een tegenvraag stellen? Natuurlijk. Ja, waarom vroeg jij of ik getrouwd was geweest? Ja, zomaar, of Wat niks te betekenen. Dat is niet waar. Ik weet dat het niet waar is. En ik denk ook dat ik wel weet waarom je dat vroeg. Waarom? Dat zal ik je zeggen. Omdat jij denkt dat ik niks van vrouwen begrijp. Oké, okay. je hebt gelijk. Goed, heel goed. Dank je. Uh, het kan natuurlijk zijn dat je gelijk hebt. Ik ben een man die zonder vrouwen heeft geleefd. Behalve met mijn moeder en het meisje Rabkaas dan. Ik heb vrouwen altijd als gewone mensen beschouwd. In principe hetzelfde als ik en andere man in het algemeen. Maar als er wat subtiele verschillen zijn, dan kan het best dat die me ontgaan zijn. Omdat ik weet dat ik niet op de hoogte ben, heb ik nogal wat boeken en zo gelezen over de vrouwenstrijd en dat soort dingen. Maar het meeste was flauwekul. En als het geen kletspraat is, dan is het zo vanzelfsprekend dat zelfs een het zou kunnen begrijpen. Gelijke lonen voor hetzelfde werk bijvoorbeeld en dat soort discriminatie. Eh, waarom een, een hottertot? <lacht> er is een vent in de gemeenteraad die beweert dat de hottertotten de enige cultuur waren... waarin het wiel nooit werd uitgevonden, nog in 2000 jaar nu. <lacht> hoe natuurlijk. Alweer. Leuk? Ja, dat ben ik min of meer. Ja, u spreekt met Rechnerson. Zo. Ik zou graag meneer Beck even willen spreken. Oh, nou. Die zit hier naast me. dat is voor van mij? Ja, ja, kom. Ja, Beck. Hallo, met Rechnerson. Zeg maar dan eerst ik alweer om jou te pakken te krijgen. Wat is het nou? Hé, hey, wil je er nog? Er is iemand verdwenen. Ja, zeg, kom nou verdwenen. Er zijn elke dag mensen na de jaren die wij. En nog wat, ik voel dat kolberg ook onderweg is naar het gat. Er zit een lucht aan, hè? Misschien. Misschien ook niet. We sturen een paar van onze mensen. Wees er dus een voorbereid. Daar heb ik je voor gebeld dat je niet denkt dat ik iets achter je rug gedaan heb. Dan heb je je vertrouwen. Tot ziens. Ja, tot ziens. Verder. Journalist? Ja. Naar Stockholm? Ja. Stockholm, ja. Nou, dan hangt het zo in een grote klok. Dat ja. zal? Nou, ja, we hebben hier ook plaatselijke correspondenten. Ze weten van de hele toestand. Maar die zijn toch Een soort loyaliteit. Maar die jongens uit Mauwmeur in Stockholm... Jammer genoeg zal het er toch van komen. Kloten. <laughs> wat? <laughs> Waarom lach je? Dat wil ik je wel vertellen. Als je maar niet denkt dat het mij wat schelen kan of zoiets. Toevallig weet ik dat klote... een alledaagse uitdrukking is hier als Schone. Maar bij ons is het nooit is dat een... Nou, die nemen ik wel een behoorlijk grove uitdrukking. Oh ja? Ja, ja. Nou, wat doen we nou? Nou, jij mag het zijn. Nee, nee, beslis dus jij maar. Jij kent ieder de boel. Ja. Wil je een beetje oriënteren met de auto? Dan nemen we niet de waar. Mijn is beter. Oh, die tomaten rode. Precies. Iedereen herkent hem natuurlijk. Maar ik voel me er lekker in. Nou, ja. zullen we gaan? Ja, mijn best.